6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Minder van in lijsttrekkersdebat, maximale straf opgelegd voor Facebookmoord en artsen pleiten voor afschaffing marktwerking. In het NOS Radio 1-debat met elf lijsttrekkers is minder van gedebatteerd dan eerder in de campagne. Zo waren er ditmaal geen beschuldigingen over liegen. Wel kwamen SP-leider Roemer en PVV-vormaan Wilders... fel met elkaar in botsing over ontwikkelingssamenwerking. Wilders noemde Roemer ongeveer de koning van Afrika en een watje. Hij zei dat Roemer de eigen SP-mensen in de steek laat. Daarop zei Roemer dat Wilders de afgelopen tijd... vol heeft bezuinigd op integratie en grote stedenbeleid. U hebt twee jaar aan de knoppen gezeten... en u heeft er geen mallemoer aan gedaan. In het debat erkenden de twee dat hun partij bijvoorbeeld over de zorg... wel veel dezelfde standpunten hebben. VVD-leider Rutte en PvdA-voerman Samson zijn het oneens over de oorzaken van de werkloosheid. Rutte noemde de schuldencrisis in Europa als belangrijkste oorzaak. Samson wees ook naar het kabinetsbeleid. Rutte zei dat Samson het niet beter zou hebben gedaan dan hij. Voormalig Rabobank-topman Herman Wijfels gaat onderzoeken hoe banken tijdens een financiële crisis gesplitst kunnen worden in een spaarbank en een zakelijke bank. Wijfels wordt voorzitter van de commissie Structuur Nederlandse Banken.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 K heeft de maximale straf gekregen die iemand van zijn leeftijd kan worden opgelegd. De auto waarmee Tristan van der Vlis naar het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn reed, waar hij zes mensen en zichzelf doodschoot, is per ongeluk vier dagen lang te koop geweest. Sinds donderdagmiddag stond de Mercedes op een overheidswebsite waarop in beslag genomen spullen te koop worden aangeboden. Volgens het Openbaar Ministerie was dat nooit de bedoeling.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 Onderzoek met rubidium is duurder dan gewoon hartonderzoek... maar volgens nucleair-geneeskundige Klaasens is het veel preciezer... en zijn er daardoor minder vervolgonderzoeken nodig. Klaasens bouwt het apparaat waarmee hij rubidium produceert zelf. Hij mag maar een beperkt hoeveel hij produceren... dus rubidium-82 wordt voorlopig alleen gebruikt in het Jeroen Bosch-ziekenhuis. De Spaanse regio Andalusië vraagt de centrale regering om financiële steun...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 Een particulier duikteam vond de spullen in de Maas bij Maastricht op aanwijzing van een paragnost. Tanja Groen verdween in 1993. Het weer, veel zonden op de meeste plaatsen, droog vanavond en vannacht, brede opklaringen, ook nevel en mist. Morgen eerst grijs, verder zonnig en dan 21 tot 24 graden. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 16 files... bij elkaar opgeteld 48 kilometer. Een paar opvallende op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar zit nog vrij druk voor de tijdstip. 6 kilometer tussen Knopendijl en Afrit Leerdam. Op de A16 Rotterdam richting Antwerpen. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Afrit Rijsbergen. Daar is de linkerreis ook dicht. Dan staat inmiddels 2 kilometer file. En het is vrij druk in de regio Arnhem op de A325. In beide richtingen bij de Afrit Westenvoort... staan files van 3 kilometer.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 Zeven over zes, goedenavond. Een autobom in Damaskus, een straaljageraanval in Aleppo. Syrië blijft het toneel van hevig geweld. Waar diplomaten faalden, probeert nu het hoofd van het Rode Kruis het. Een oproep aan president Assad om iets te doen aan de humanitaire ramp. We beginnen bij de Nederlandse politiek hier in Hilversum, want in het NOS Radio 1 debat met elf lijsttrekkers, daar is zonder grote botsingen gedeparteerd. Zo waren er ditmaal geen beschuldigingen over liegen. Een klankbeeld. Live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum, het grote Radio 1 lijsttrekkersdebat. We gaan een debat houden over het creëren van banen, het scheppen van banen en over leiderschap. Als je daar dag na dag aan durft te werken, dan kan je Nederland verder helpen. En ik denk dat ik dat kan. Eén ding waar ik het eens met Samsung is de woningmarkt. Daar moet inderdaad vertrouwensherstel zijn. Dan zijn we het overigens oneens. Maar dat mag ook in een campagne over de aanpak. Een andere heel belangrijke factor in banen creëren en de economie aanjagen... is vertrouwen terug. Het is waar. Daar heeft Samsung gewoon gelijk in. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. vertrouwen. Kijk, visie is cruciaal. En uh, mijn visie is dat Nederland op dit moment... een van de mooiste landen van de wereld is. We zitten net een beetje in de subtop. We gaan dat veranderen. En Nederland echt... In de top brengen. Bouwen, bouwen, bouwen. En natuurlijk moet je als overheid slapen. betrouwbaar zijn. Vertrouwen. Het is dus ook een beetje makkelijk wat u natuurlijk wel zegt. Nee. Wij hebben ook uh, een plaatje. Schrik niet, dit is onze stressbestendigheidstest, de stress denk ik, hè, voor de politie. Ja, ik wil ja, een beetje rustig geluidse geluidse blijven als er wat knal ja. ontstaat. Ja. Ja. Meneer Buma van het CDA. Meneer Buma, voor u één minuut om te vertellen of u voor deze stelling bent. Zeker, één minuut om te knallen.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 Volkomen We zijn het over heel veel dingen eens als CDA en VVD. Laten we dan nou ook eens een vier als we het er zo over oneens zijn. Dan zijn we het uiteindelijk veel meer eens dan we dachten. Maar dan vraag ik nog één ding. Zeg het dan over. Volkomen eens. En zo, en zo blijft het, het nee en, en ja het hierbij. en dat kan niet voor een premier. Maar... Dit gaat over het eigen vlees van de eigen overheid. Vlees. Ja, heel ander. Ja, uh, daar moet meer in gesneden worden. Volgens mij is er eigenlijk geen partij te verzinnen die daar niet voor is. is. De microfoon, wel dom. Ik waardeer de, de zorg die de heer Roemer heeft voor het werk van mensen. Zodat ze dat vast moeten houden op sommige punten. Um, staan wij dichter bij elkaar, maar op andere terreinen ja, is het al moet troef. Meneer Roemer... Ja, ik maak laat... hem al zorgen. Ik denk uh, ja. van, wat krijgen we nou allemaal? Hij begint zo aardig. Wat is er met meneer Wilders Zullen, Als u aan de macht komt, meneer Roemer, dan heeft Afrika het goed... en de volkswijken en Nederland hebben het slecht. Het begon met de verwantschap tussen beide ja. partijen, maar ja. is de, ja. ik eindig ja. daar niet mee. Ja, we, wilden, we wilden zorgen dat er in ieder geval geen misverstand komt. Maar hebben. laten we alsjeblieft deze discussie niet alleen over geld houden. De PvdA geeft 2 miljard euro per jaar minder... Aan de zorg. Ja, Daar sta ik ook voor. En de consequenties: mogelijk wachtlijsten op het moment dat je het niet goed organiseert. En je zal maar ouder zijn als de heer Samson of de heer Buma mot zeggen hebben: je bent je leven niet meer zeker. Ik zeggen dat ik vind dat meneer Wilders toch een uh, verkeerd punt maakt. Als... Het, is, het is helder, uh, dat hoop ik althans voor de mensen thuis. <lacht> de heer Rutte hierover. Er is geen enkele partij hier bezuinigt op de zorg. Het zijn allemaal partijen die minder meer uitgeven aan de zorg. Meneer Rutte, dank u wel. En daarmee is een einde gekomen aan dit debat. Joost Vullings, wij, uh, wij danken de lijsttrekkers. Het publiek de Het publiek, danken we hier. En, uh, en die na, mogen nu gaan klappen. Die, die mogen wel. nu Kunnen gaan klappen. Ja, Dat mocht. De copulatie na twee uur debat met her en der een knal door een technisch mankement en soms ook een verbale knal tussen de lijsttrekkers. Margreet Boer heeft het allemaal meegekeken, en meegeluisterd. Margreet, een debat natuurlijk wat een nieuwe tussenstop is na een paar weken van campagne voeren, waarbij lijsttrekkers een nieuwe strategie hebben door nieuwe concurrenten als gevolg van de nieuwe peilingen. Hoe was die insteek van dit debat te merken? Nou, je hoort het eigenlijk al een beetje dat men toch wel behoorlijk mild was voor elkaar, uh, minder felheid. Zeker niet tussen Rutte en Samson. Die waren heel voorzichtig. Um, als Rutte bijvoorbeeld wilde aangeven dat hij het niet eens was met Samson... dan hoorde je hem zeggen... meneer Samson, we zijn het oneens, maar dat mag ook in een campagne. Of uh, daar heeft Samson gelijk in. Of uh, u mag me de maat nemen, het is campagne. En dan praatte iedereen weer rustig verder. Vooral Samson en Rutte. Uh, je ziet dat die eigenlijk een beetje als egeltjes om elkaar heen lopen. Um, dus die behoedzaamheid uh, was echt opmerkelijk. Je hoorde verder ook wel het woord vertrouwen. Zeker aan het begin van het debat. Uh, de lijsttrekkers wilden ook echt wel vertrouwen uitstralen, zou je kunnen zeggen. En dat lijkt ook wel logisch, want ze zijn dit weekend op straat geweest... en ze hebben onder de kiezers echt wel gehoord dat ze veel wantrouwen, uh, op veel wantrouwen kunnen rekenen. Want er wordt gezegd, ja, jullie zeggen A en jullie doen B... en jullie ruzie onder elkaar en jullie hebben het maar een beetje over cijfertjes. Dus je ziet echt vandaag dat ze hun best doen om uh, ja, elkaar geen vliegen af te vangen... en dat je dus best uh, je stem aan uh, deze heren of die dames zou kunnen geven. Er was wel een uh, moment dat dat wat minder ging en dat was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 inspelen op gevoelens, dan is dat inspelen op de realiteit. Het is een watje, een aardige man, maar een watje. De heer Roemer, als het gaat om het aanpakken van criminelen, als het gaat om het aanpakken... En weet je aanpakken... wat nou het leuke is, meneer, meneer Wilders? Meneer en uw kiezers hebben wat? daar last van, meneer Laat, we Roemer. Meneer weet je wat nou het uh, leuke is, meneer Wilders? U hebt twee jaar in de knoppen gezeten en heeft er geen ene malle moer aan gedaan. Ja, dat was even wat vuurwerk tussen Roemer en Wilders. Hè. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want die partijen vissen een beetje in dezelfde vijver. En dat zag je hier terug. En verder was er nog wat emotie, altijd over de zorg. Het debat over de zorg en waar liggen de grenzen van de zorg. En dat was een beetje de teneur van het debat vandaag. Wat moet de kiezer onthouden? Wat heeft het politiek inhoudelijk opgeleverd voor de kiezer? Nou, wat je ziet is dat de lijsttrekkers duidelijk naar de kiezer willen luisteren... en willen proberen om inhoudelijk toch wat toe te lichten van hun partijprogramma. Dus als je naar dit debat luistert, willen de lijsttrekkers wel laten zien... kijk, wij staan hier als het gaat bijvoorbeeld om werkgelegenheid of werkloosheid. Rutte zegt bijvoorbeeld ja, dat we nu werkloosheid hebben, dat ligt aan Europa. En dan zegt Samson, nee meneer Rutte, dat is te makkelijk. U moet niet zo hard bezuinigen, dus u pakt de economie verkeerd aan. Daar kun je dus als luisteraar, als kijker, euh, de verschillen zien. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij Europa, dat is een punt waar CDA en VVD een beetje verschillen. Dan probeerde het CDA Rutte neer te zetten als een premier... die geen lef heeft he, over Europa. En dan zegt uh, Rutte, um, dat heb ik zeker wel. Alleen ik wil helemaal niet zo snel gaan als jullie. Jullie willen veel te snel die integratie in Europa. Dan kun je dus een beetje verschillen zien tussen de... Partijprogramma's. En dat is iets waar men vandaag een poging toe heeft gedaan. Nou ja, of de luisteraar het oppikt, eh, dat moet dan nog blijken. Maar de lijsttrekkers zijn duidelijk wel geschrokken, lijkt het, van wat er de afgelopen weken aan gekissen is en publiciteit naar buiten is gekomen. En eh, nu lijkt het dus toch iets meer naar eh, de inhoud toe te trekken. Magrit Boer, dankjewel. En terugblikken kan natuurlijk altijd teruglezen, terugluisteren op onze site nos.nl. De strijd in Syrië gaat in alle hevigheid verder. Vanmorgen ontploft een autobom in Damaskus... en volgens de opstandelingen heeft een Syrische straaljager vlakbij Aleppo... een gebouw gebombardeerd waardoor 25 burgers zouden zijn omgekomen. Vanwege het geweld slaan steeds meer Syriërs op de vlucht. Het hoofd van het Internationale Rode Kruis, de Zwitser Peter Maurach, gaat vandaag naar Syrië. Hij zal het met president Assad hebben over de humanitaire noodsituatie... Uh, Lex Runnekamp, onze verslaggever Arabische wereld, was de afgelopen dagen in Syrië. We spreken nu Lex in Turkije. Ja, Vertel ja. ons, wat, kan, wat, wat wil de Rode Kruis, voorzitter, bereiken in Syrië? Nou, hij wil überhaupt aan het werk in Syrië. Formeel is het Rode Kruis uh, heeft geen toestemming gekregen om in Syrië uh, hulp te bieden. Ze moeten alles doen via de zusterorganisatie, de Rode Halve Maan. Maar ja, het Rode Kruis zelf, met al zijn know-how en al zijn spullen, is gewoon niet aanwezig op de grond uh, in Syrië. Dus hij gaat proberen, neem ik aan, uh, bij het, uh, de regering van Assad aan ja, toestemming te krijgen om sowieso het land in te kunnen. En in uh, zijn verklaring vertelde hij ook dat hij heel erg graag gevangenen wil bezoeken in de gevangenis uh, in, in Syrië. Dat is wat hij wil, wat kan hij? Nou ja, gevangenenbezoeken lijkt me niet realistisch. Uh, ik, ik praat al heel lang met Syriërs. En, en dat zijn natuurlijk altijd mensen die actief zijn geweest in het verzet. Of nog steeds zijn. Gisteren, eergisteren ook weer. En dat zijn allemaal mensen die hebben in die gevangenis gezeten. En nou ja, ik zal je de details besparen wat daar uh, volgens hun met je gebeurt. Maar er was één voorbeeld wat wel heel illustratief is. En dat is, je moet je voorstellen, een cel met dertig mensen. Allemaal helemaal ontkleed. Geen wc. Uh, als ze klagen bij de bewaker dat ze betere situatie willen of willen, willen praten met de directeur van de gevangenis, dan tekende de, de bewaker een deur met van krijt op de muur. Gewoon een paar streken en zei, nou hier is je deur en dan liet hij weer weg. Dat beeld geeft toch wel aan dat je niet kunt verwachten dat een rode kruisvoorzitter tot in de kern van het gevangeniswezen in Syrië doordringt. Een van de voorbeelden. Um, Lex, dan heb je natuurlijk de nieuwe VN-gezant, de Algerijn Laktar Brahimi. Die wil ook naar Syrië. Hij hoopt aanstaande zaterdag uh, president Assad te spreken. Denkt hij dat hij nog een kans heeft om de partijen te verzoenen in dit stadium van de strijd? Nou, de, ene, de, de die hem konden vragen op dit moment, want hij, hij is vandaag geïnterviewd door de BBC in Engeland. En in dat gesprek geeft hij aan dat zijn kans zeer laag is. I know how difficult it is. How nearly impossible. I can't say impossible. Nearly impossibility is. Ik weet hoe moeilijk het is, zegt hij. Ik wil niet zeggen onmogelijk, maar bijna onmogelijk. Nou, woorden die de verwachtingen wellicht gaan temperen. Als je kijkt naar zijn voorganger, Kofi Annan... ook de topdiplomaat, de man van de woorden. Is zijn aanpak dan anders zoals Kofi Annan het heeft gedaan? Vergeefs. Nou ja, Kofi Annan heeft natuurlijk onderhandeld... in de westerse zin, vrij direct en vrij hard. En uh, ja, die heeft van tevoren het vertrek geëist van Assad... En die vraag werd natuurlijk aan Bahimi ook voorgelegd door de BBC. Van vindt u dat uh, president Assad moet verdwijnen uit uh, Syrië? En luister even hoe hij daar met woorden speelt. There will be a new order. Who the people will be in that new order, I don't know. En hij zegt er komt een nieuwe rechtsorde en wie de mensen in die nieuwe rechtsorde zullen zijn, ik weet dat nog niet. Hij draaide de BBC stelde al drie keer diezelfde vraag en hij draaide daar voortdurend omheen. Het geeft aan dat Bahimi verschilt van Kofi Annan dat Brahimi een, uh, zelf uit de Arabische cultuur komt... en heel goed begrijpt dat op het moment dat hij zo'n harde uitspraak... dat nu al doet zoals Kofi Annan... dat hij dan absoluut niet meer geaccepteerd wordt uh, door Assad. Kijken hoe dat de komende week gaat uitpakken... deze nieuwe diplomatieke aanpak. Lex Runnekamp over Syrië, Dankjewel. Straks leggen we contact met een ziekenhuis in Den Bosch... dat mag zelf radioactieve stof gaan maken. Bijna tien voor half 7. Hoe staat het op de Nederlandse wegen? Johnson Hoka bij de ANWB. Ja, er staan nog zeven files. Goed voor 21 kilometer. Het is nog opvallend direct op de A15 vanuit Nijmegen richting Gorkum. Rijdt het langzaam over vijf kilometer tussen Knoppen Del en Afrid-Leerdam. Er stond een vrachtwagen stil, maar inmiddels zijn alle rijstokken weer vrij. En in de regio Arnhem is het nog vrij druk op de A325. In beide richtingen bij Westervoort staan files van drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek. In de Vuelta, de ronde van Spanje... werd vandaag de laatste van drie opeenvolgende berg etappes bergetappes gefietst. En het was wellicht wel de zwaarste. De etappe werd gewonnen door de Italiaan Cataldo. Nog belangrijker is natuurlijk de strijd om de leiding in het algemeen klassement. Dus de vraag aan jou, Joris van den Berg... is Contador erin geslaagd om Rodriguez uit die leidersstrijd te rijden? Nee, het is hem niet gelukt. Ik heb even een rekening uh, gemaakt. We hebben dus drie dagen geklommen, je zei het al. En in die drie dagen heeft Rodriguez 15 seconden gewonnen op Contador... En 42 opval verder. Dus Rodriguez gaat steviger aan de leiding. Doordat hij vandaag in totaal zes seconden pakt op Contador. Hij heeft het wel geprobeerd, Contador. Die stond voor de etappe tweede, achter Rodriguez. Hij probeerde met name op die loodzware slotklimmer. Het was hartstikke stijl, niet te geloven. Ze kropen omhoog, de beste klimmers ter wereld. Ze gingen 11, 12 per uur. Hij probeerde een paar keer bij hem weg te rijden. Rodriguez bleef gewoon aanhangen. En in de slotfase hier raadt het al. Daar ging die, Rodriguez. Hij reed zachtjes weg van Contador en pakte... Een paar seconden en nog wat bonificatie ook. Hij pakt in totaal zes seconden extra... en heeft nu een voorsprong op de nummer twee in het klassement van 28 tellen. Is het genoeg om daar een zegevraagd te stellen? Er zijn nog twee etappes waarin het kan. Woensdag heb je een aankomst op een call van tweede categorie. Dat is een linker etappe. Maar misschien laten ze, en dat zijn nou de grote ploegen, wel uh, een, een, een flinke groep wegrijden. En wordt het een beetje een, uh, een vluchtersetappe. Maar dan aanstaande zaterdag. Bola del Mundo, dat is net zoiets als vandaag. Dat is ook reusachtig stijl. En ja, je moet Rodriguez vroeg in een klim aanvallen. Dat kon vandaag niet. Vroeg in de slotklim was het te makkelijk. En laat in de klim was het simpelweg te laat. En dan maakt hij Rodriguez het af met een vlammerijns. Ja. Dat maakt het een hele mooie rol. Van Spanje. Uit uh, schitterend. Schitterende wat? ronde. En wat, hoe doen die Nederlanders het? Robert Geesink en Lamers Tendam. Vandaag lang niet slecht hoor. Ze kwamen als negende en tiende over de streep. Ten dam negende. Geesink tiende op een minuutje of vier en een half van die Cataldo. Die was samen trouwens met Thomas de Gent van vakantieleider leidde in de aanval. 1 Cataldo, twee de Gent. Ten dam en Geesink negen en tiende. En ze staan nog steeds. Zes, Geesink, acht, ten dam. Keurig in de top tien. Joris van den Berg. we Let's go. Sovereign Light Café van Keen. Arts Roel Klaasens van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de Bos, mag zelf de radioactieve stof Rubidium 82 maken. De stof is verder niet verkrijgbaar in ons land... en daarom heeft Klaasens om toestemming gevraagd en dus gekregen. Meneer Klaasens, goeie avond. U bent nucleair geneeskundige. Maar dan kunt u vast mij wel in simpele termen uitleggen... wat het nou eigenlijk is. Rubidium 82... Nou, rubidium is een radioactieve stof die heel erg snel in het hart wordt opgenomen en ons in staat stelt om op een superieure manier een afbeelding te maken van de doorbloeding van de hartspieren. Anders dan? Nou, we werken tot nu toe met technetium. Dat is het werkpaard binnen de nucleaire geneeskunde. Het technetium zendt wat andere soorten straling uit dan het, dan het rubidium. En het technetium wordt ook minder snel opgenomen in de hartspier. geeft meer stralenbelasting. En uh, vandaar dat we eigenlijk al heel lang uh, geprobeerd hebben om uh, rubidium uh, in huis te halen. En dat was tot nu toe niet mogelijk. Maar door het nu zelf te maken en vergunning te krijgen is dat wel gelukt. Waarom was dat niet mogelijk? Um, wij hebben al sinds 2002, hebben collega's van mij en ook ik zelf, uh, geprobeerd een, een apparaat in de Verenigde Staten te kopen waarmee je rubidium zou kunnen maken. Je moet dat rubidium dus naast de patiënt maken omdat het een hele korte halveringstijd heeft van 75 seconden. Dus je moet het echt uh, in eigen huis, moet je dat rubidium maken. De, Amerikanen, de Amerikaanse leverancier die heeft geweigerd het ons te verkopen. Waarom? Uh, ja, dat heb ik toen gevraagd en ze zeiden dat onze inspectie te moeilijk deed. Uh, dat heb ik niet geloofd hoor, dat, dat heb ik absoluut niet geloofd. Wat is de ware reden? Ik vermoed dat ze te weinig capaciteit hadden om, om het uh, te exporteren. En dat ze geen mogelijkheid hadden om uh, voldoende ondersteuning te geven. En dat de lokale markt te klein was om het uh, voor hen commercieel interessant te maken. Dus dachten we, ik maak het zelf. Hoe doet u Sorry? dat dan? Uh, ja, ik maak wel eens een vergelijking met een koffiezetmachine. Je gebruikt om, om rubidium te maken, heb je strontium-82 nodig. Dat heeft een lange halveringstijd van ongeveer een maand. En Stontium 82 vormt langs natuurlijke weg rubidium-82... Nou, als je nu een makkelijke scheiding weet aan te brengen tussen het stontium en het rubidium... dan kun je dus iedere keer als dat strontium weer wat rubidium heeft gevormd... kun je dat uh, oplossen, kun je dat, kun je dat maken. En dat werkt eigenlijk net als een koffiezetapparaat... Hè, waar je dus uit het koffiemaalsel met behulp van water uh, toch een, een geurig kopje koffie uh, kunt maken. Nou, Zo werkt die generator eigenlijk ook. En je hebt een, een middel waar het strontium in blijft zitten... En het, het, het rubidium dat gevormd is, dat spoelt door. En dan kun je dat aan de patiënt geven. Dat klinkt erg smakelijk. Uh, 300 patiënten inmiddels behandeld. Drie dagen per week, acht per dag. En ja. met dat apparaat wat je zelf gebouwd hebt. Wat? Kunnen andere ziekenhuizen of artsen ook gebruik maken van uw apparaat? Nou, op dit moment hebben wij alleen maar toestemming om uh, het apparaat in Den Bos uh, te gebruiken... En je hebt uh, twee soorten vergunningen nodig als je met een nieuw medicijn aan de slag gaat. Je hebt een fabrikantenvergunning nodig om het te maken. En je hebt een handelsvergunning nodig om het uh, te verkopen... Wij hebben nog geen handelsvergunning, we hebben wel een ontheffing van een handelsvergunning gekregen, maar die ontheffing houdt in dat we het alleen in Den Bos mogen gebruiken en verder voorlopig nergens. En zo blijft het dus Rubidium 82, bedoeld om doorbloedingstoornissen in het hart superieure manier op te sporen. U sprak de maker en de verkoper, zo klinkt hij ook een beetje, nucleair geneeskundige Roel Klaasens. Dank u wel, goede avond. Graag gedaan, goede en dat brengt ons bij het einde van dit NOS Radio 1 Joanaal. Ik wens u een prettige maandagavond. Joost Eertmans, goede avond. Tim, dankjewel. Goedenavond. Jij zit klaar met avondspits. Absoluut. Een mooi onderwerp. We gaan het hebben over peilingen. Uh, ik ben er zelf aan verslaafd. Maar nou ben ik ook uh, politiek verslaafd en politiek nieuws verslaafd. Dus dat is niet zo heel, heel spannend. Maar ik, ik, ik kijk er naar uit, naar die peilingen. Ik vind het altijd weer een cadeautje wat je uitpakt. <lacht> wat, ja, toch? Hoe, hoe verhouden ze? Volgens mij heb jij precies hetzelfde, Tim. Ja, je goed naar de feiten kijken. Het is altijd lastig. Je kunt de trend ontdekken, maar echt afgaan. De peilingen blijft de linkerzaak. Nee, nou precies. Nou Daar gaan we het exact over hebben. Want peilingen lijken te sturen. Hè? De winnaar krijgt meer uh, aanhang. De verliezer blijft in een, in een dip zitten. Maurice de Hond komt zo meteen om half acht... met de nieuwste peiling van hemzelf in de, de wereld uit door. Uh, dat nieuwe seizoen uh, gaat ook weer starten. En hij gaat een dagelijkse peiling uh, houden. Elke dag een nieuwe peiling van de Hond. En is dat niet een beetje overdreven? Ik vind het eigenlijk nergens meer overgaan. Op een gegeven moment heb je meer peilingen dan debatten. En is dat nou wel goed? Of gaan we mensen op een gegeven moment sturen? Mensen worden er ook horendol van. Wat voor effecten heeft het allemaal niet? Ik praat erover met twee onderzoekers die mij gaan helpen in dit mooie debat over de peiling. En ik wil graag uw mening horen, luisteraars. Wat vindt u? Is elke dag een peiling gewoon te veel van het goede? Laat het me weten. 0800 21 Laat u zich erdoor leiden of juist helemaal niet. Ik ben benieuwd. 0800 21 Of gebruik hashtag WNL, hashtag En dan komt u vanzelf binnen. Ik lees hier de tweets live voor. We gaan spreken in avondspits. We hopen dat u erbij bent. Zometeen na het internationaal. Tot zo.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 Als het goed is, is het goed. Maar verbetering zit in een klein hoekje. Aanstaande zaterdag. Gratis bij de Volkskrant. DVD 1 van de serie Earthflight. In Nederland worden straaljagers gekocht waarvoor niet eens een vijand is. Jij kunt dat stoppen. Op 12 september. Kies partij voor de dieren. Zomaar een upgrade krijgen, dat is altijd een mooi gevoel.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 Bekijk nu alle HP-back-to-business-deals op centralpoint.nl-hp-actie. Radio 1, het NOS-journaal. In het NOS-Radio 1-debat met elf lijsttrekkers... is minder verneinig gedebatteerd dan eerder in de campagne. Wel kwamen SP-leider Roemer en PVV-leider Wilders... veel met elkaar in botsing over ontwikkelingssamenwerking. In het debat erkenden de twee wel dat hun partijen... bijvoorbeeld over de zorg veel dezelfde standpunten hebben.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 Voormalig Rabobank topman Herman Wijvels gaat onderzoeken hoe banken tijdens een financiële crisis gesplitst kunnen worden in een spaarbank en een zakelijke bank. Wijvels wordt voorzitter van de commissie Structuur Nederlandse Banken, schrijft minister De Jager in een brief van de Tweede Kamer. Een splitsing moet het spaargeld van de klanten veiligstellen. En tafeltennister Kelly van Zon heeft tot de Paralympische Spelen goud gewonnen. Ze versloeg door de zin Van Zon won vier jaar geleden nog een bronzen medaille op de Paralympische Spelen in Peking. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Vrij zomerweer is het. En er komt ook weinig verandering in. Dat is het weerbericht in een notendop, nu de uitgebreide versie. Vannacht zijn er opklaringen en er kunnen ook weer mistbanken ontstaan. En bij weinig wind wordt het 11 graden. En morgen is er volop zonneschijn. Pas later op de dag komt er vanuit het noordwesten wat meer bewolking het land in. De temperatuur loopt ook flink op. Het wordt 21 graden aan zee, 24 in het oosten van het land. De wind is zwak tot matig uit variabele richting. En in de avond en ook nacht naar woensdag kan er wat lichte regen vallen. Maar heel veel is het niet. Woensdag passeert een zwakke storing in ons land en die levert wat meer bewolking op. Maar het blijft wel droog en de zon schijnt ook. Het is wat koeler met middagtemperaturen rond 18 graden. En na woensdag blijft het overal droog en er schijnt de zon geregeld... en lopen de Maxima langzaamaan weer iets op. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits zit er bijna op. Nog één korte file op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat bij de afrit Soesterberg 2 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Elke dag een peiling gaat nergens over. Ja, zet uw radio maar wat harder voor het verbale vuurwerk in Avondspits. Wel WNL. Het is een duizelingwekkende hoeveelheid aan peilingen die we al weken over ons heen krijgen. Met ook nogal wat verschillende verwachte uitslagen daartussen. Politieke barometer, TNS Nipo, Peil.nl, RTL, 1Vandaag, het metropanel en weet ik veel hoeveel internetpols nog meer bestaan. De ene laat Roemer acht zetels zakken, de andere drie. Het ene bureau zet Henk Krol op vier blauwe stoelen en de ander op nul. Hoe je peilt, dat verschilt nogal. En bij iedere verkiezing blijken de peilers ook weer ruimschoots naast te zitten. Maar één ding lijkt zeker. Peilingen hebben invloed op de kiezer. Winnaars blijven stijgen en verliezers komen moeilijk uit hun dip. Kijk bijvoorbeeld even naar Jolanda Sap. Nu negen dagen voor de verkiezingen... bijna de helft van de kiezers nog niet weet waarop ze moet stemmen... lijkt de macht van de peiling extra groot. Is het dan verantwoord om iedere dag te gaan peilen? Is dat geen overkill? Mijn stelling luidt, elke dag een nieuwe peiling is echt overdreven. Well, they know. 0800-1121. En goedenavond, van harte welkom bij Avondspits. De lijnen hangen al vol, we zitten helemaal vol. Dus dat is mooi, u kunt er vast tussen. Als ik weer iemand gesproken heb, dan is het 0800-1121. Draaien, ik zeg elke dag een peiling, dat gaat nergens over. Zometeen is dus om half acht de nieuwste peiling van Marie de Hond. In de wereld rijdt door, op Nederland 3. En hij, gaat, uh, hij is zo druk bezig, wil natuurlijk even spreken. Maar hij is zo ontzettend druk met, met het testen van die peiling. Blijkbaar wordt het op een nieuwe manier gepresenteerd. Dat hij niet aan de lijn kon komen. Maar we gaan wel twee andere onderzoekers en peilers spreken. Dat is dat is Armen Haakverdian, dokter wel te staan aan de UvA. En Peter Kannen, hij is onderzoeker bij TNS Nipo. En u doet ook mee. En ik moet zeggen, het loopt lekker vol ook op Twitter. Doet u maar mee op hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Hans Willemsen zegt een peiling van de hond en dat iedere dag. Nee, hè, er zijn wel betere bureaus die dat kunnen. Ton de Vries antwoordt, een peiling kan je zien als een tussentijds verkiezingtje. En dat is democratisch. Carina Cuperus twittert, niet de peilingen zelf... maar de gekleurde journalistieke duiding daarvan beïnvloeden de kiezers. We gaan eens kijken naar de eerste beller. Dat is Erik Beek en hij hij komt uit reewijk? Goedenavond, Erik. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het helemaal met je eens. <laughs> ja. Ja, het is... Uh, dat kan gebeuren, hè? Ja, ja, ja. En de peilingen verschillen zoveel van elkaar. En uh, de vraag is natuurlijk hoe wordt zoiets bepaald. En uh, ja. wat ik begrijp is dat de meeste peilingen gebaseerd is op een paar duizend uh, respondenten. Mm -hmm. uh, dat vind ik uh, niet representatief voor uh, zoveel miljoen kiezers... En uh, ja, waar wordt er op gepeld? Er wordt gepeld op wat de reacties van de politieke partijen zijn, op wat het Centraal Planbureau heeft doorgerekend voor ze. Ja, ja daar, daar, daar, het gaat eigenlijk nergens over. En ik zou toch liever zien dat, dat er wat meer inhoudelijks naar boven kwam. Ja. Uh, dan alleen maar even van. Uh, nou, we gaan uh, de zorg uh, zoveel bezuinigen, of de hypotheekrente wel of niet. Ja. Uh, er is weinig visie en die peilingen versterken dat alleen maar. E en volgens mij is in Frankrijk uh, ja. is het verboden om uh, zoveel dagen voor de verkiezing nog peilingen te Daar ga ik het ook zo over hebben, klopt inderdaad. En zeker een dag van tevoren mag het niet meer. Uh, Erik, word jij gestuurd door de peiling in jouw keuze op 12 september? Nee, niet echt. Okay. Nee, nee, ik, ik heb... Uh, en ik verbaas me er ook over dat, uh, wat jij net zei, uh, geloof ik. Ja. Uh, Emiel Roemer gaat zoveel omlaag in de peilingen. Ja. Nou ja, uh, dat is maar wie het peilt, hè. En, nee, precies. Nee, maar dat is een oude peiling, hoor. Maar daar, daar, daar verschilt het nogal in. Erik, ik dank je zeer, want we gaan weer verder. Want ik wil het even wat je zegt, Erik, ook voorleggen aan dokter uh, Hakverdian. Goedenavond. Dag, u bent onderzoeker aan de UvA. En heeft ja. ook onderzoek, onderzoek gedaan met Tom van der Meer. Een heel mooi artikel stond er in de Volkskrant het weekend. En dat heet aan de leidband van de hond. En dan wel de hond met een hoofdletter wel te staan. Even die vraag van Erik. Is het wel representatief? De hond zegt ik peil 20 uh, bij 20.000 mensen. Uh, is het representatief genoeg om uitspraken te doen eigenlijk? Nou, het mooie aan uh, pijlmethodes, als je ze correct uitvoert... is dat je zelfs aan de hand van een kleine steekproef van duizend... Willekeurig geselecteerde mensen nauwkeurige uitspraken te doen over een populatie van miljoenen. Maar een zorgvuldig geselecteerde kleine steekproef is vele malen beter dan een vertekende steekproef van tienduizenden. Ja. Dus het is wel degelijk mogelijk en daar zijn al 70, 80 jaar um, uh, hebben we daar ervaring mee. Maar hoe je die steekproef samenstelt uh, bepaalt dus eigenlijk de kwaliteit van de voorspelling die je doet. En of je dus die verstaalslag... Ja. Of Nederland de Nederlandse bevolking mag maken. Dat dus kan, je... wel, het kan je... wel, maar het moet van gebeuren. En wat vindt u het beste, beste pijlbureau op dit moment? Um, ik, heb geen, um, ik heb geen goudstandaard, want het enige waar we ze aan kunnen afrekenen is of ze de verkiezingsuitslag goed voorstellen. En bij de verkiezingen van 2010 um, zaten we er ongeveer zelf vanaf. Dus de hond had 18 zetels van af, uh, politieke barometer 16 en bnf nu ook 16. Of dat veel is of weinig, weet ik niet. Um, maar uh, ja, ze, ze zitten ongeveer, nou, de laatste verkiezingen hebben ze ongeveer hetzelfde gestemming. Oké, okay. nou wil een kwart dus qua uh, strategisch stemmen. Hè, de, ja. Die zegt, ik ga bijvoorbeeld Roemer stemmen in plaats van Samson, want ik wil toch zorgen ja. dat Rutte niet de grootste wordt. Dat soort overwegingen. Daar kan het wel eens heel doorslaggevend zijn, hè, wat een peiling laat zien. Ja. Nee, dat is, dat is absoluut een cruciaal punt. Um, hoewel ze dus uh, allemaal rond de 18, 16 zetels ernaast zaten, zaten er grote verschillen. Met wat ze voorspelden voor de partijen. Dus om een voorbeeld te geven: TNS Nico voorspelde in 2010 dat de CVD op 36 zetels zou komen en de Partij van de Arbeid op 29. En de Hond en de politieke barometer die overschatten ook de VVD. Hè? En ja. Als u zich kan ja. ik herinneren, ging het toen om een nek aan nek tussen Cohen en Rutte. Ja. En we hoorden dagen voor de verkiezingen, het valt wel mee met die nek aan nek strijd. Uh, de VVD ligt voor, nu niet strategisch, of tenminste, de implicatie is dan nu niet strategisch te stemmen. Wat we uiteindelijk zagen op de dag van de verkiezingen, is dat. Rutte hond met pakken mee 30.000, 40 40.000 stemmen. En ik vind het buitengewoon uh, kwalijk dat uh, op die manier wordt omgegaan met een hele, hele, hele uh, ja, uh, nauwe verkiezingsuitslag. Dat dus het niet om toren je zitten. Het gaat niet om, het zijn geen nee, marsen, het, het gaat om op het connect. ja Nou is het zo dat ook heel vaak winnaars en verliezers worden uitgeroepen, door, ook door presentatoren, ja. maar ook door de bureaus, hè, als Maurice ja. de Hond. Is dat kwalijk? Uh, nee, dat is niet kwalijk, uh, als het wel de juiste winnaar is. Dus kijk, um, wat u, u haalde net het onderzoek aan wat wij hebben gedaan. Ja. Uh, dat, uh, hè, dus blijkt, mensen uh, lopen graag achter een winnaar aan. Nou, Daar heb helemaal niks mis mee. Sommige mensen stemmen op basis van wat hun um, uh, ouders uh, stemmen. Sommige op basis van inhoud, andere op uiterlijk. Maakt me allemaal niet uit. Maar als mensen achter een winnaar aan willen lopen, dan moeten uh, de media... Want dat is uiteindelijk uh, waar het hier om gaat, de media moeten... Op de juiste manier rapporteren wie dan wint en wie dan verliest. Ja. En daar schort ik het ja, dan. Maar, de, daar als, als, dan. Ja, maar als een onderzoeker zegt. Uh, van het, het is toch Samsung geworden. op basis van 250 mensen op een internetpol. dan nemen media dat over, maar dat, kun je ze dat kwalijk nemen? <laughs> ja, dat denk ik wel. Natuurlijk. Ja, oké, okay, maar de onderzoeker doet ja. het onderzoek toch? Ja, maar die onderzoeker. die doet net alsof die onderzoeker. een, een, een soort van heilige is. Die onderzoeker die heeft uh, ook. Uh, die wil ook in de publiciteit geraken. Uh, die wil ook reclame maken van het marketingbureau waar hij eigenlijk voor werkt. Waar hij onder andere ook de voor doet. Ik bedoel, het is niet alsof die onderzoeker gebonden is aan het, het, het, het, het juist rapporteren van de, nee. uh, van de politieke werkelijkheid. En daarnaast willen gewoon kranten willen en, en, en blogs. Ja, het is en, al en, spannend. En, spannend nieuws natuurlijk. Ja, okay. ja, iedereen, wil, iedereen wil de kranten willen. En uiteindelijk is, uiteindelijk is het de voorlichting uh, ja, van het publiek is Oké, okay, dokter Armin Hakverdian hoorde u van de UvA. Hij deed onderzoek en doet onderzoek nog steeds naar het uh, kiezersgedrag. Zeer interessant. W wij weten weer wat meer, geloof ik, luisteraars. U kunt meedoen aan mijn stelling. Ik zeg, het is overdreven om elke dag te gaan peilen. Wat Maurice de Hond dus vanaf vanavond gaat doen. Elke dag een nieuwe peiling. Uh, wat, wat heeft dat niet voor invloed en worden we niet een beetje horendol? U kunt meedoen. 0800 1121. Ook als u het er niet mee eens bent. Want veel mensen zijn het vandaag, he <hé> een keertje met me eens. Dat waardeer ik zeer natuurlijk. Maar als u het onzin vindt en gewoon geniet van die peiling. Dan moet u ook bellen. 0800 1121. Twan die zegt, Eerdmans, ik ben het er niet mee eens. Hé, hey, als er geen peilingen zijn, dan kun je ook... Uh, als, je, als ze er niet waren, dan kun je ook voorspellen hoe je partij het doet bij de echte verkiezingen. Vizio Schambergen zegt: hey, eertmans helemaal mee eens. Niet alleen de kiezer laat zich hierdoor sturen, ook de lijsttrekkers. Mening staat in het teken van de peiling. Dat vind ik leuk, inderdaad, dat hij dat zegt, de Vizio. Want inderdaad, uh, als je ziet iemand die goed scoort, dan wordt er altijd gezegd: van ja, ik ben er heel blij mee. Als iemand slecht scoort in de peiling, zegt de lijsttrekker: ja, het is maar, het is maar, een, het is maar de waan van de dag. He? Wilbert Kolen zegt: Eerdmans, ben je bang voor de peiling? En nu Samsom het goed doet, ik vind het wel interessant. Elke dag een barometer. En Just twittert: elke dag peiling is Geheel overbodig. Het zijn voorspellingen die uiteindelijk toch niet kloppen en anders uitpakken. Juist, daar heb je gelijk in. Want eh, gemiddeld bij de laatste kiezingen zat er zo tussen de 12 en 18 zetels... zat men ernaast bij de voorspelling. En meestal wordt het PVV zeer onderschat door pijlers. Goedenavond, Johan Broekhoff. Johan, ja, reageer. Ja, goedenavond. goedenavond. Vertel. Ja, ik, ben het, uh, ik ben het eens met je, met je stelling. Ik geloof dat het, uh, de... de... De stemming beïnvloedt op een ja. gegeven moment. Dat mensen toch gaan kiezen, ja, net, net wat je net zei, van, uh, ja, om, om de SP uh, omhoog te helpen. Dat uh, mensen ja, dat toch gaan zien, denk ik, als ze door peilingen zien dat die, dat die zakt of dat die stijgt. Maar dat is toch ongelooflijk Eigenlijk als kiezers, dat we, dat we ons laten leiden door eens even een, een, een, een, een waan van de dag. Je gaat toch voor inhoud, je gaat toch voor een partij. Ik wist in, in maart al waar ik op zou gaan stemmen. Hebben we geen peiling meer ja. nodig? Ja, ik, doe, ik weet het ook al heel lang, maar er zijn dus mensen dus die, die zweven ja. en uh, ik, de, ik denk dat die uh, beïnvloedbaar zijn ja. daardoor. Die willen bij de winnaar horen. Oké, okay, Jol, bedankt, Maurits Twitter. Eerdmans kan het niet zo zijn dat er verschillende peilingen ook te maken hebben met wat deze instanties graag willen zien na 12 september, dat is ook wel eens een leuke. Meneer De Haas belt uit Breda, goedenavond. Uh, goedenavond, De Haas uit Breda, ja, uh, in, in hoofdzaak ben, uh, ben ik het met je eens. Um, ja, uh, iemand die goed met die peilingen kan omgaan. Dat was uh, ja, die meneer van de Universiteit van Amsterdam. Een paar, een paar minuten terug. Voor de rest ik een persoon op die film. De, de, de ene goede manier om het te volgen, is gewoon lid zijn van een politieke partij. Zoals ik ben vanaf nee, 1973 lid van de VVD. Ja. En ik volg het daar. Je hebt daar ups en downs. En mensen die uit die partij weglopen en andere mensen die erbij komen. En dat, dat, dat is al een jaar of veertig zo. Don hè, en ja. uh, dat, dat zou het eigenlijk meer mensen moeten doen. Dan, dan, eigenlijk... dan word je niet onzeker gemaakt door peilingen, bedoelt u? N nee, nee, nee. Da als je het, als mm -hmm. je het zo kon had, gewoon ja. voor, als lid van een partij, dan, dan, dan, dan, dan, dan weet je. Ja, dan, dan, dan, dan, dan ben je er aan ja. ook. Hè? Maar de helft zweeft, de helft, meneer de Haas, van de kiezers, zweeft momenteel. Dat is gewoon veel, hè? Dat is wel veel, maar juist hen zou ik willen aanraden... om lid van de politieke partij te worden. Is een optie. Een goede oplossing wellicht. Meneer De Haas, zeer bedankt. Uh, Jules zegt, Eerdmans, de peiler bepaalt de peiling... en beïnvloedt daarmee de volgende peiling. Er uh, moet een peilingverbod, heeft hij te overkomen. Of niet meer op tv. Donna zegt, een peiling stuurt altijd. Waarom bestaat een peiling anders? Uh, interessant. Uh, en Paul B. zegt, dat is overdreven, maar de mensen willen het. 0800 21 draait u als u meedoet aan mijn stelling van deze dag. Elke dag een peiling, dat gaat nergens over. Ik spreek graag met Peter hij is aan de lijn, onderzoeker bij TNS Nipo. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Een hele avond. U bent ook schrijver van het boek Gedoogdemocratie met als subtitel Heeft stemmen nog wel zin? Klopt. En mijn eerste vraag is, heeft stemmen nog wel zin? Peter Kannen. Ja, ik, ik, mijn antwoord is van altijd, lees het boek. En, ja, uh... <laughs> dat, dacht wel, dat dacht ik wel. Nee, maar ja, nee, stemmen heeft uh, wat mij betreft wel zin. Uh, maar het hangt een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Hè. Want, wat ja. wil je bereiken met je stem? En uh, daar, daar zijn mensen wel eens teleurgesteld over. Mm -hmm. En dat, dat is wel een beetje te volgen. Peter, kan eens zeggen even, wat is je reactie op mijn stelling? Elke dag een peiling, dat gaat nergens over. Nou, dat gaat nergens over. De stelling die ik voorgelegd kreeg was, uh, dat is overdreven. Ja, mag ook. En, uh, en, en ik ben het daarmee eens, ik vind het overdreven. Uh, kijk, we, we hadden lange tijd, waren er twee bureaus die peilden in Nederland. Dat was uh, Bureau Interview tegenwoordig, Ipsos, Sinovate... En uh, het Nipo, tegenwoordig ja. TN's Nipo. Een jaar of uh, acht geleden is uh, de hond voor zichzelf begonnen. Uh, een paar maanden geleden kregen we er één vandaag bij. Um, dus we hebben al vier peilingen in Nederland. Uh, om nou, die ene peiler dan ook nog elke dag gaat peilen. Ja, dat is voor het publiek best veel, voor de journalisten best veel. En... Yeah. En ook onderzoek technisch uh, vraag ik me af of je met een dagelijkse peiling nou de beste steekproeven en de beste uitkomsten krijgt. Ook weer een krijgt. punt. Denk, denkt u dat het uh, mensen beïnvloedt, de peiling, en zeker als je het elke dag uh, doet? Nou, peilingen beïnvloeden mensen zeker. De vraag is, zetten peilingen mensen op het verkeerde been? Hey, peilingen zijn onderdeel van, van ons democratische spel. Het is een informatiebron yeah. van mensen. Zoals de verkiezingsprogramma's dat zijn, en de debatten, en de, de stemhulpen. En dat zijn de peilingen ook. En met een peiling kun je zien uh, hoe de hazen lopen. En je kunt zien uh, of het zin heeft om op een partij te stemmen waar je misschien heel erg achter staat. Of dat je denkt, van nou ik sta op die andere partij iets minder, daar sta ik iets minder achter. Maar die hebben misschien kans om de grootste te worden. Dat kun je met peilingen. Als die peilingen goed zijn, dan beïnvloeden die mensen die peilingen die mensen wel. Ja, maar die peilingen, maar dat, is, dat is een cirkel waar je in zit. Want mensen gaan dan weer, weer zien dat hé, hey, die wordt de grootste misschien. En dan gaan mensen op stemmen, dan wordt het inderdaad steeds meer de grootste. Terwijl als je zegt, we hebben helemaal geen peiling, dan gaan mensen echt op inhoud zeggen: Ik, kries, ik kruis dat, dat vakje aan. Dat is mijn partij die het meest bij mij overeenkomt. Met mij overeenkomt. Ja, als je helemaal geen peilingen zou hebben, even, uh, nou ja opgesteld dat, dat dat wel een utopie is, dat, dat kan eigenlijk niet meer, maar stel je voor je had dat, ja dan kwamen nieuwe partijen zoals we de laatste decennia gezien hebben ook niet meer in de Kamer. Waarom niet? Nou omdat, uh, je ziet nu bijvoorbeeld het Radio 1 debat van uh, vanmiddag, uh, daar mogen dan partijen meedoen, maar uh, uh, in dit geval, uh, vind ik heel onterecht, uh, 50 plus niet, terwijl 50 plus staat in... Vreemd was het, ja. Uh, sorry? Ja sorry, was vreemd, vond ik ook, ja. Ja, nou, dat vind ik vreemd, want die staan ja. op, op de ene, in de ene peiling op één, nee. op andere peilingen op drie of Zeker, vier. Zeker, maar goed. Dat betekent dat die partij in een behoefte voor, voorziet. En dat kun je zien aan peilingen. Zonder peilingen kun je dat niet zien. En als je geen peilingen had, dan, dan, dan kwamen die partijen dus ook niet ja, in de media. Ja, aan de andere kant, je mensen misschien hierop brengen, van ja, hey, die blijft op nul staan. Nou, ik wou er eigenlijk op stemmen, maar nul is ook zo wat. Ik doe het toch maar niet. He? Dat kan de andere overweging zijn. Ja, maar kijk, ik denk dat, heel eerlijk gezegd, de partij van Heer Brinkman uh, niet echt een, een, een, een, een, in een niche zit, in een marktsegment waar, waar nog niets is. Uh, hij heeft een verhaal waar, waar al heel wat aanbod in is. Wel, de 50-plus-partij. Ja, en, dat is nieuw. Uh, de Partij voor de Dieren. Nou ja, kijk, uh, er werd wat schamper over gedaan afhankelijk. Maar het blijkt gewoon dat ze, dat ze een, een, een, een snaar raken. Zeker. Een verhaal vertellen waar, waar toch heel veel mensen van. Ja, Peter, kan we gaan luisteren naar wat, wat, wat bellers. Ik blijf aan de lijn, we gaan je ja. zo weer, weer spreken. Wilco Kracht belt in vanuit Nieuw vennep Goedenavond. Goedenavond, Wilco Kracht. Hallo. Ja. Hallo. Ik ben het eigenlijk niet eens met je stelling. Laten we mekaar alsjeblieft uh, recht in de ogen kijken. Op het moment dat je op een politieke partij stemt... Uh, stel dat je vanuit je overtuiging op de Partij voor de Dieren stemt... en je merkt vanuit de peilingen dat het zeer onwaarschijnlijk is... dat die onderdeel gaan uitmaken van de formatie. Dan kunnen de peilingen je helpen om uh, te bepalen... hoe de formatie de mogelijke wijze gaat uitzien. En dan kun je inderdaad een strategische stem willen om in ieder geval te voorkomen dat er een regering ontstaat... een formatie ontstaat waar je het niet mee eens bent. Uh, we hebben geen formatiesysteem in Nederland stemmen alleen maar op een partij en zeker in deze tijden, waarin de verdeeldheid uh, groot is en de uiterste verder uit elkaar ligt, is formatiestemmen stemmen eigenlijk bijna belangrijker dan stemmen op een partij. Oké, okay, Wilko, bedankt. We gaan even wel bellen langs Trix Kruger uit Dieren. Goedemiddag, ik... goedenavond. Dag. Vertel ze um, me. Ik ben het heel erg eens met deze stelling. En waarom? En wel omdat uh, de peilingen beïnvloeden uh, de kiezers heel sterk. En andersom natuurlijk ook. Maar als de peilingen al niet objectief zijn... en de stemwijzers ook niet en de debatten ook niet... dan zeggen die peilingen eigenlijk ontzettend weinig. Mm -hmm. Maar wat ik echt zelf heel vervelend vind... ik ben zelf een van de kandidaten voor de verkiezingen. Oh, dat is dat Partij voor Mens en Spirit... bijvoorbeeld helemaal niet uh, in de peilingen wordt meegenomen. In heel veel stemwijzers niet, kieswijzers niet. En in heel veel debatten... Uh, kunnen wij niet meedoen, omdat wij nog niet in de Kamer zitten. Maar dat is nou juist natuurlijk het punt. Ja, dat zei Peter Kannen net ook. Haal hem er even bij, Pe Peter Kannen, mevrouw Kruger... Ja. van de Partij voor Spirit, Mens en Spirit. Ja. Komt hij ergens ja. terug bij jullie? Nou, kijk, wat wij doen... Uh, kijk, als je in een peiling een, een, een partij meeneemt als, als geholpen categorie... Dan moet je mee uitkijken, want dan gaan mensen denken van, oh, dat is dat een leuk antwoord. En dan gaan ze dat geven en dan, ja. dan ga je het over vertegenwoordigen. Maar wat wij doen, wij stellen ook altijd, wij geven de mensen de mogelijkheid om met een open vraag aan te geven. Uh, in een categorie welke andere partijen ze dan leuk vinden. En uh, de Piratenpartij bijvoorbeeld, zagen we... Uh, we hebben als regel dat als ze een halve zetel binnenhalen... Mag, volgens mag die andere categorie, ja? dan nemen we hem even verhaal Even maken. Even voor, meneer Kanne. Uh, dan, dan nemen we hem op uh, en dan zien we, dan zien we of hij daadwerkelijk die zetel gaat halen. Nou, dat hebben we met de Piratenpartij, doen we dat nu al een tijdje. Uh, met uh, DPK ook. En die halen nog steeds niet die drempel. Maar mensen en spirit wordt in onze open antwoorden uh, ja, nog minder dan die halve zetel genoemd. Ja. Dus het moet wel uit het onderzoek blijken, anders gaan we okay. het wel creëren. En dat willen we niet. Even we zijn namen... Oh, sorry, sorry Peter, dat ging even mis. Ik laat even mevrouw Kanner reageren. Uh, mevrouw, of sorry ja. mevrouw Kruger. Sorry Peter. Ja, was, mevrouw Kruger. even maar een korte reactie. Ja. De peilingen sturen Oh, Dus als ja. je in uh, de categorie anders slechts enkele uh, invoegt dan ben je nog steeds aan het sturen. Ik vind dat niet objectief. Nee. Ik vind dat terecht als alle opties openstaan... en dat mensen dan kunnen gaan kijken... Van hé, hey, oh, die partij is er kennelijk ook. Dan ga ik mijn zin verdiepen. Ja. En dan ga ik vervolgens mijn keuze maken. Ja, mevrouw be Kruger, du duidelijk punt gemaakt. Want het loopt alweer zo door. Het, is, het geeft niks beter. Kan ik ons zo nog even terug? Jules zegt. De wilde door gewoon elke dag peilen. om te kijken of hun manipulatie werkt. En dat is ook een goede Bob van Luijt Zegt Eerdmans wel eens de peilingtest van Raoul Heertje. gezien. Totale onzin invullen. Eh, partij van het Dieren, maar wel voor Bionistie enzovoorts. Kelly zegt. peilingen gewoon helemaal afschaffen. Dan beïnvloedt het ook de kiezer niet meer. John Boers zegt. hashtag WNL. Ik vind de nos peilingwijzer interessant. Een gewogen gemiddelde van de meeste relevante peilingen. En dan gooit hij een hashtag achteraan, of een klink een achteraan. U kunt kijken op hashtag WNL wat hij bedoelt. Uh, Matthijs zegt, peilingen zijn onzin, niet representatief en uiterst te tendentieus. En Art Lagendijk twittert mij, eerdmans peilingen zijn geen probleem. Aandacht van de media ervoor, dat wel. Eens even kijken wie we nog binnenlaten. Dirk Tuithof uit Heerenveen. Goedenavond. Ja, het Dirk Tuithof uit uh, ja. Heerenveen. hoi. Ik ben het... Uh, Helemaal met je eens. En ik ben het ook helemaal met de uh, vorige spreekster eens. Ik ben eigenlijk ook uh, kandidaat voor uh, Nederland Lokaal. Kijk. En uh, ja, uh, ik vind de vraagstelling in de vele peilingen, die zijn heel suggestief. Eh, dus die worden al, uh, je wordt al vaak in een bepaalde richting uitgeduwd uh, wat voor antwoorden er moeten komen. Ja. En als je dan ook ja. nog eens een keer niet meegenomen wordt in allerlei peilingen en mogelijkheden door dan wordt apart aan te klinken. Ja, hoe kom je dan? Uh, terwijl je aan alle eisen voldoet van betalingen en steunbetuigingen, krijg je niet, uh, word je niet de gelegenheid gesteld om, nee. om op enige manier uh, in de pitch te Dirk, komen, terwijl uh, dat er wel is, ja. Op welke plek sta je bij Nederland Lokaal? Ik sta op nummer 2. Nummer 2? Kijk eens aan. En welke ja. lijst, uh, hoeveel, uh, welk nummer hebben jullie? We hebben lijst nummer 13, hè. De, kijk aan. Het mooiste, Mooist het mooiste ja. Laten Mooie, mooie, mooie, mooie, mooie nummer. Eh, Oké, okay, dank je Dirk Tuithof. Wij gaan voor je duimen dat je, dat je het redt. Eh, even naar Peter Kannen. Eh, Peter, het punt is bij mij dat ik zie zo'n SP-kiezer zo massaal overlopen naar Samsung, Omdat hij dan drie zinnen goed achter elkaar zet in een debat. Prima, hij komt even goed uit zijn woorden. Het een net pak aan. Maar het is toch ongelooflijk die uittocht die nu gaande is richting, eh, richting Samson. Nou, volgens mij doet Samsung wel iets meer dan een goed pak aantrekken. Uh, ja, hij zet ja, een paar ik, zinnen goed achter elkaar, maar op inhoud lijkt men toch nauwelijks te zijn die, die uithocht. Of wel? <laughs> ja, nee, ja nou je... kijk, ik heb die debatten, ik heb van de grote debatten een aantal gezien. En uh, ja, ik vond uh, Samsung het heel knap doen. Mm -hmm. Zeker als je bekijkt dat hij vanaf, vanuit een achter, achterstandspositie ja, uh, een soort underdog aan het debatten meeging doen. Hij ja. stond op dat moment als derde of vierde partij in de peilingen. En ik vroeg me heel erg af, kan hij ertussen komen? En uh, dat heeft hij heel knap ja, gedaan. Ja, dat, dat is echt subliem gedaan, hè? Ja, ja en, en het feit dat, dat, dat, dat toch Roemer zijn verhaal iets minder goed uh, uh, vertelde... En dat uh, Samsung dat vond ik wel vrij goed deed. En, en dat vonden heel veel kijkers ook in de verschillende debatten. Ja, ja dan is het ook geen, geen toevalstreffer meer. Nee, maar dan heb je een goed debater zo meteen in een torentje. Maar dan wil je toch op, op een gegeven moment ook iemand die goed bestuurt. He. Dat is ook altijd weer het frappant. Ja, kijk, ja. Ik, ik ga geen, geen reclame maken voor de PvdA. Nee. Want daar, daar ga ik niet over. Nee. Maar ik, ik geloof dat, dat ik Samsung uh, inhoudelijk... Uh, ja. wel wat meebrengt. Peter, we gaan stoppen, want we zijn er doorheen. Dank je zeer, Peter Kanner van uh, TNS, TNS Nipo. Uh, Zometeen om half acht dus die peiling van Maries de Hond. Ik ben zeer benieuwd over een half uurtje. En dan ziet u uh, wat, wat de nieuwe stand van zaken is. Straks gaat kunststof hier verder met popfotograaf Cloud van Heijen. Morgenochtend WNL weer terug om zeven uur op Nederland 1 met Vandaag de Dag. En morgenochtend ben ik er ook weer met een hele nieuwe stelling. Half zeven dus op Radio 1. Een fijne avond. Wens ik u vast. Uh, we zitten nog heel even. U kunt op Twitter kijken. Er komt nog van alles binnen. Peilo's Twitter nog. Groot nadeel Dagelijkse peilingen bij de wereld door. Volgens mij alleen peilingen van de hond. En anders een eenzijdig beeld. Nou, gaat u maar kijken op Twitter. Kunt u kijken wat er nog binnenkomt op de stelling. Elke dag een peiling. Dat gaat nergens over. Maar zometeen om half acht. Dus de eerste weer van Maurice de Hond. Ik wens u een heel fijne avond. En heel graag. Tot morgen. Tot avondspits.